met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en de Omstreken. Tot 11 uur met de Olympische Spelen, Europa League, voetbal en achtergronden bij het nieuws. Ja, zo krijgen we zometeen alles te horen over het Friese plaatsje. Doe ja. ik het in het Friese, of doe ik het in het Nederlands? Doe maar Nederlands, ja. Veen Woudsterwal, zometeen horen we wel hoe het in het Fries Een plaatsje eh, met maar liefst 128 huishoudens. En hoe het daar aan toe gaat, dat kunt u horen. En we behandelen het afschaffen van het raadgevend referendum, zojuist uh, afgestemd in de Tweede Kamer. Maar we hebben de man aan de lijn die naar de rechter stapt om het referendum alsnog te behouden. Nou, we hebben genoeg te bespreken. Wilt u meekijken? Surf dan uh, naar onze webcam op npo-radio 1.nl. Ja, een krappe meerderheid stemde zojuist in de Tweede Kamer... voor het afschaffen van het raadgevend referendum. De beweging Meer Democratie is daar allerminst blij mee... en stapt nu naar de rechter om alsnog een referendum af te dwingen... over het wel of niet afschaffen van dat referendum. Aan de lijn Nisco Dubbelboeren van Meer Democratie, goedenavond. Goedenavond. Had u deze stappen naar de rechter al klaar liggen? Die hadden we al klaar liggen, want we hadden er al rekening mee gehouden... dat, uh, dat er een uh, zeer kleine meerderheid voor zou zijn. De fractiediscipline... in dit geval bij D66 is uh, gigantisch. Ja. Um, dus er was ook geen beweging in te krijgen... zullen we maar zeggen. Um, dus wij gaan de rechtszaak beginnen... En die is er met name opgericht om exact dat te doen wat bijvoorbeeld een partij die erg tegen het referendum is, uh, de SGP vanmiddag nog gezegd heeft. Namelijk om een uh, niet juridisch kloppende uh, manier om het referendum onmogelijk te maken over het wel of niet behouden van het referendum, om dat aan te vechten. Ja, want de SGP he, was eigenlijk niet blij met de manier waarop het dan werd, uh, werd afgeschaft, maar is het uiteindelijk wel eens dat het referendum niet echt werkt op de huidige manier? Ja, ze zij zijn altijd tegenstander geweest van het referendum en dat is natuurlijk ook een goed recht. Maar eh, ze vinden de manier waarop eh, het kabinet het nu wil afschaffen, dat vinden ze echt niet kunnen. En dat is natuurlijk ook wel op een bepaalde manier steun voor ons in de rug. Omdat wij denken dat een gewone rechter ook zal moeten concluderen, het is allemaal in, heel ingewikkeld, maar dat wat ze doen eh, eigenlijk eh, onrechtmatig is. Ja. Nou, dat zal dan later blijken. Het werd uiteindelijk ja. verworpen dat, dat referendum. Met, of in ieder geval de optie om dat de af, hoe zal ik het nou ja. even goed zeggen? Om de afschaffing ervan ook nog referendabel te maken. Ja. Het werd verworpen met 74 tegen 71. Dat had ja. er ook mee te maken dat een deel van de oppositie ja. sierde in afwezigheid. Nou, dat, ja, daar baalde ik ook wel van. Want anders was het, uh, uh, als ik het goed geteld heb, uh, heb in elk geval uh, misschien nog wel uh, gelukt om dat amendement door te krijgen. En dan zouden we gewoon een referendum over het afschaffen van het referendum hebben kunnen halen. Ja, waar waren die mensen? Ja. Geen idee. Ik, ik heb zelf nog niet eens een kaart wie, uh, wie er nou precies niet waren. Uh, Geen vakanties op uh, Mauritius en twee dat, van dat van de soort Twee van de coalitie niet waren. Uh, en uh, drie van de oppositie. Maar ja. dan was het ook 74-74 geweest, denk ik mij. Als, uh, ik ben, nou ja, goed. Uh, whatever, dat zullen we nooit weten. Het feit is dat... Uh, dat uh, een minimale meerderheid uh, het raadgevend referendum in de Tweede Kamer heeft afgeschaft. En het punt is dat wij kunnen wachten op de Eerste Kamer. Hè? Dat, dat, dat, die moet er ook nog over stemmen en over debatteren. Maar dat is voor ons link, omdat uh, als wij dan pas naar de rechter gaan, dan kan het te laat zijn. De vraag is natuurlijk niet of het al te laat is, want het is al een keer gedaan, hè? En iedere zaak bij de Raad van State, die, die, die liep op niets uit. Als dit nou, nou ja, in zoverre, ja, in ieder geval in dat geval, het is iets anders geformuleerd. Maar als dit nu ook niet werkt, euh, blijft er dan überhaupt nog iets over? Of zegt u dan van nou, dan, dan zijn we wel klaar? Ja, dan, nee, dan, ik, ik, zal, ik zal nooit klaar zijn. Want ik vind het echt ongelooflijk belangrijk dat we in onze Nederlandse moderne, moderne Nederlandse democratie de mogelijkheid moeten hebben om op onderwerpen eh, zeggenschap te, terug te pakken, zou ik maar zeggen, van het mandaat dat we eens in de vier jaar aan de Tweede Kamer geven. Eh, dat zie je in andere landen ook. Dat is echt gewoon een normale zaak. Eh, en, en, ja, ik heb het al vaker gezegd, maar we leven in Nederland eh, niet meer in de verzuiling waar de toppen van politieke partijen kunnen uitmaken. Wat er, wat er gebeurt in coalitieverband. En waardoor je dus ook exact dit soort dingen krijgt als wat je nu hebt. Namelijk dat een referendum wordt afgeschaft. Terwijl vele, uh, de meerderheid eigenlijk van het parlement volgens het verkiezingsprogramma voor het referendum is. Nou Om dat soort dingen te kunnen corrigeren heb je een referendum nodig. Dus daar zal ik altijd voor blijven strijden. En ja, we hebben nog wel een paar andere dingen die we kunnen doen. Maar daar ga ik me nu nog niet over uitweiden. Oh, waarom niet? Nou, dat we dan nog even goed moeten doordenken. Hoe we dat precies maar noem, dan noem, maar doen. Maar noemen we dus één dan, of in ieder geval een richting. Op een beetje een beetje welke, welke richting dat nou, opgaat? Voor ons is het nu eerst van belang om die rechtszaak te doen, een onrechtmatigheid aan te tonen van, van wat er gebeurt. Uh, dat de politiek zeg maar zich belangrijker maakt. Het kabinet zich boven de wet stelt door een wet die er gewoon is, uh, op een onrechtmatige wijze te uh, omzeilen. Nou, dat is punt één. Punt twee is, dan hebben we nog de Eerste Kamer. Daar zitten veel staatsrecht uh, georiënteerde mensen, zal ik maar zeggen. Uh, en die zijn ook niet gebonden aan het regeerakkoord. Die hebben niet die zware coalitiedwang, zal ik maar zeggen, die, uh, die in de Tweede Kamer wel is. Nou, daar, daar kunnen we nog hoop op hebben. En daar wil ik ook echt in alle redelijkheid met die senatoren over in discussie gaan. En ik neem aan dat wat de SGP gezegd heeft, dat dat ook breder moet leven in de Senaat. En ten derde kunnen we nog aan alternatieve manieren denken om uh, te laten zien dat uh, heel veel Nederlanders uh, een referendum willen hebben. Dat is een grote meerderheid die dat nog altijd wil. Ja, en die alternatieve manieren die gaan we dan dus nog later nou ja, zien. Die, die, die, die, ik beloof u dat ik dan als eerste langs de lijn zal verschijnen om het te vertellen. Oké, nou, die afspraak staat. Oké, okay. okay. bij deze. Bedankt Nisco Dubbelboer. Gaan we eens even kijken bij het voetbal in de Europa League. In het matchcenter zit Richard van der Maanen. Negen wedstrijden die zijn beëindigd. En nog zes waren er te gaan. Die zijn vast inmiddels allemaal begonnen. Ja, die zijn inderdaad alle zes onderweg. Atalanta, Bergamo, Dortmund. Dat is wel een aardig affiche natuurlijk. De heenwedstrijd eindigde in Dortmund in een 3-2 overwinning. nood nadat de Italianen met 2-0 voorstonden in die wedstrijd. Atalanta met 2 Nederlanders. In de basis. Martin Deroon, voormalig speler van Heerenveen En Hans Hatenboer, voormalig speler van FC Groningen. Waar hij rechtsback was. Martin Deroon is een middenvelder. Zij staan allebei. En eigenlijk in heel veel wedstrijden, hoor. Van Atalanta ook vanavond tegen Dortmund in de basis. En dan is er nog een derde Nederlander bij de Italianen. Dat is Robin Gozens. Maar hij zit net als vorige week op. ...op de bank. Het staat daar nog 0-0. Dat geldt ook voor alle andere vijf wedstrijden. Arsenal komt op dit moment in actie tegen Eustresund bijvoorbeeld. Milan speelt. Salzburg tegen Sociedad. Atletiek tegen Spartak Moskou. Bij de Russen, Quincy Promes in de basis. En over Rusland gesproken, als we dan toch nog even terugkijken... ...naar die wedstrijden die al eerder vanavond zijn gespeeld... ...dan valt daar wel iets op dat de Russen het namelijk goed doen. Zenit is door... Uh, Kiev is door tegen AEK Athene. En ook Lokomotief Moskou is door tegen het Franse Nice. Het won met uh, 1-0 nadat het uh, de uitwedstrijd in Frankrijk ook al met 3-2 had geworden, gewonnen. En dan ook nog eventjes terugkomend op uh, Sporting Club de Portugal tegen uh, Astana club uit Kazachstan. Dat duel eindigde in 3-3 met Bas Dost in de basis. Terug van een hamstringblessure en hij scoorde na drie minuten al. Ja, het is toch echt een gigant, de Nederlander bij de Portugese club. 26 doelpunten heeft hij nu al gemaakt. Weer dit seizoen. Waarvan 10 goals met het hoofd. Sporting gaat dus door naar de laatste 16. Ja, dat zijn zo ongeveer de feitjes van dit moment. Behoorlijk wat Nederlanders dus die gewoon ook vanavond weer spelen in de Europa League. De laatste is Stefan de Vrij, die vergat ik nog eventjes. Bij Lazio Roma dat afrekende met uh, Steaua Boekarest 5-1 maar liefst. Met een hat van Ciro Immobile en Stefan de Vrij de hele wedstrijd gespeeld bij de Italianen. You in de flirt van Miss Montreal. Ja, we gaan het zo hebben over het Friese uh, Veen-Walsterwal. Um, uh, de gemeenschap, hoe het daar werkt. Uh, een documentairemaker Litjes, die, die heeft daar iets bijzonders van gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, Shoot eerst even wat anders. Want uh, jij hebt aan de wieg gestaan van het goud van uh, Suzanne Schulting. Eigenlijk ben jij <laughs> Eigenlijk de reden jij... Ja. Ja, precies. dat er vandaag een goud is. Want vertel even uh, hoe het allemaal gekomen is. Nou, ik heb al ooit gevoetbald... Ja. Tot mijn achttiende, negentiende. Hoog niveau? Best hoog niveau. Wat is best hoog? Uh, hoofdklasse amateurs. En toen was mijn trainer Jan Schulting. Kijk, de vader van? De ja. vader van. En de fysiotherapeut van het team was Hannie Schulting. Ja, ze nee, toen heeft nog niet, toen schulding. nog geen Schulting. Nee, nee. Precies. En twee jaar later was Suzanne Schulting daar. Ah. <laughs> dus uh, ja... Dus ik, heb de aan... ik heb de verkering Ik heb de zien ontluiken. En je hebt aan, aan de wieg van het succes gestaan. Ja, ja. ja nou, je hebt in ieder geval de wieg en gezien. En het verbaast me eerlijk gezegd ook niet, want Jan Schulting was wel die man die ademt. Nou ja, we hebben net uh, gehoord die, die ademt sport, die leeft sport en uh, ja, zo ja. mooi dat hij dit nu uh, via zijn dochter zou. Uh, ja, ja Was hij ook maken. zo fanatiek in het was hij echt fanatiek in het voetbal ook? Hij was heel fanatiek en hij. Uh, ja, maar hij, was wel, hij, hij, hij, hij had wel oog voor alle. Hij nam iedereen heel heel serieu, serieuze trainer. Die iedereen echt uh, voortdurend, uh, als het nodig was, ter verantwoording uh, riep. Ja. Nou op een goede manier. Is dit nou ook een momentje dat je denkt van, uh, je, je ziet eruit als een vrij jonge gast. Maar als je zegt, nou, ik, uh, ik was nog voordat zij geboren was, je oh, jeetje, is dat alweer zo lang geleden? Ja, het is al wel 24 jaar. <laughs> ja. Confronteren, wat ja. weet je misschien? Ja, nou ja oude worden heeft ook zijn, uh, zijn bekoringen. Dus, nee. Dat is waar. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Jouw schuldig? Ik heb hem sindsdien ook niet meer gesproken. Dus, uh, ik, uh, maar misschien dat ik nog wel even contact met hem zoek. Want ja. ik vind het wel heel ja, Ik zou een appje sturen, want hij neemt... je zal Moet niet de eerste zijn. <laughs> zijn ik, die ik sprak vandaag met Zippie Tichelaar. Die, doet ook, uh, die heeft een ja. aantal. ...items bij ons gemaakt. en die ook. Uit voorzitter van de short uh, sectie bij de KNSB. En die was ook al de hele middag aan het bellen, maar die kreeg hem ook niet. <laughs> Wij moesten ook ongeveer 48 keer bellen, of? Dat hij opnam. Zeg maar, daar kom je hier helemaal niet voor. Ik bedoel, dit, dit, dit vertelde je net en dat vonden we zo'n mooi verhaal... ...dat wilden we luisteraars ja. niet onthouden. Uh, we hadden het al over. Uh, zei ik het nou goed? Vin uh, uh, Walsterwal... Het, het Nederlands is Veenwoudsterwal. Een uh, jaar of wat geleden is het een Friestalige gemeente geworden. Ja. Dus het is nu officieel Ja, Ben je ja. Fries van de oorsprong? Ik ben ooit als jongetje van zes uit Amsterdam... Uh, in dat mooie kleine Friese dorpje komen wonen. Uh -huh. uh, en uh, ja, Het bijzondere is wel dat ik toen... Ik sprak geen Fries en ik heb het eigenlijk als kind ook niet gedaan. Maar door dit project een jaar lang... Uh, met mensen praten in dat dorp... heb ik het fries geleerd. Ja, maar even uitleggen wat het project nou is. 128 huishoudens in dat dorp. Uh, uh, jij bent documentairemaker... en je hebt ze allemaal geportretteerd. We ja, hebben, ieder huishouden. We hebben ieder huishouden willen portretteren... en het is ons op een enkeling na gelukt. Die heeft er dan weer geen zin in. Mensen die niet wilden, we hebben, niemand, uh, we hebben iedereen om toestemming gevraagd om mee te doen. En mensen die echt niet wilden, oh, wat uh, hadden Was daar goede redenen voor. Okay, we hebben er een paar, hadden daar <laughs> hele goede redenen voor. Nou, geef eens één goede reden dan? Als je in een scheiding ligt. En, ja. Oh, uh, oh dat vind ik een goede reden. Uh, ja, yeah. dan heb oh, je even even geen aangedacht. zin in iemand die. Uh, die daar een vraagt over <laughs> alles en dan, ja, nee, nee dat snap ik wel. Maar het was zo jammer voor zo'n serie <laughs> dat, je echt, dat je echt een paar mensen niet hebt. Nou ja, omdat het zo'n klein dorpje is. Denk je, nou dan moet vind, het kunnen. We hebben een score van 97 nou, Dat is vind ik echt ja. waanzinnig. Dat is ja. mooi. Ja. Het, uh, het, onder de naam Ipen Dorp. Ipen Dwarp is oh, de naam. De peestertuszaakjes. Uh, Ipen betekent open. Door betekent deur en dwarp betekent dorp. Dus open deur, open dorp. Wel ja. ja. tien voor de inzet, hoor, Robert? Dankjewel. Maar hoe kom je op het idee om uh, zo'n dorp te portretteren? Um, ik was Een paar jaar geleden was ik een documentaire aan het maken van een klein dorpje bij Zwolle, waar ik woon. Beeld of geluid? Dat was video, dat was uh, beeld. Maar dit, uh, dit is alleen. Dit is alleen audio, audio ja. en fotografie. En uh, toen de, voor de research van dat project liepen we rond in het dorp en belden bij mensen aan om te vragen welke verhalen moeten we nou vertellen. En iemand zei: waarom uh, ga je niet iedereen? En dat bleef hangen. En ik dacht, ik kom uit precies zo'n klein dorpje. Dus ja, dat kan. Het is veel, maar het kan wel. En uh, ja, dat viel een beetje samen met Culturele Hoofdstad. Uh, Leeuwarden Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Ja. En thema Iepen Mierskip, Open Gemeenschap, uh, Crisscrossing Communities. Dus ik dacht, ik ga die... Uh, die community uh, crisscrossen. Nou, laten we ook ja. eens even een beetje crisscrossen... door uh, alle afleveringen die je hebt gemaakt. We ja. pikken er een paar krenten uit de pap. Het volgende fragment komt uit aflevering 1 en gaat over het café. Ik vind zelf persoonlijk vind ik het café altijd het meisje, dat is mijn ding. En dat komt voornamelijk door alle uh, soorten valken wat je komt. Uh, Alleen natuurlijk hun eigen verhaal, hun eigen ding. Uh, het is altijd heel gezellig. Ik hoor van mensen. ik hoor ook van gezellige mensen. En dat haast in het café. Ik heb wel lekker aan horen, ik heb echt wel weer een serieus praatje. Hebben. Even een hem een en grap en graaltje. En het is gewoon echt. Nou, ik zeg maar meteen bij dat als je online de aflevering bekijkt... dat er ook ondertiteling uh, bij aanwezig is. Ja, ja. Dat die niet echt nodig. Dit was uh, je... Grapje en Grosje, dat is best te verstaan. Uh, mm. Dit was redelijk is te verstaan. Dit was de kroegbazin die uh, een jaar lang uh, uh, ja, ook voor ons uh, makers en, uh, thuis was. en die uh, ja, het, het, het item heet geen poeha. Uh, en dat typeert die mensen goed. Uh, en dat typeert ook wel een beetje het dorp. Dus, ja. uh, Even ja. vooral de duidelijkheid dat de mensen een beeld hebben... Uh, de audiofragmenten... je ziet inderdaad een foto, of foto's... Ja. Uh, en da dan, dan loopt er onderin loopt er een balkje... en daar loopt het audiofragment dan niet mee. Daar zit inderdaad ondertiteling, kun je aan- of uitzetten. Uh, en ze zijn nooit langer dan 2,5, 3 minuten. En die ik heb gehoord, maar ik weet niet of dat voor allemaal geldt... jouw stem komt er niet in voor, klopt dat? Nee, ik heb, wij hebben bewust... want ik ben niet de enige maker. We hebben met een team van, uh, van drie mensen hebben we de audio gemaakt. Er zijn twee fotografen die daarbij beeld gemaakt hebben... Um, heel bewust voor gekozen om echt alleen de mensen te laten horen. Um, dus geen voice-over. We hebben wel een intro steeds of een tune, maar geen voice-over. En uh, ja, echt alleen de geluiden en de beelden uit het dorp... zo, zo puur mogelijk uh, uh, ja, tonen en ja. laten horen. En uh, bewust gekozen voor audio ook... omdat dat toch het meest persoonlijke medium is. En we daarmee ook veel dichterbij konden komen. Als je... Met een videocamera langskomt ga je lang niet iedereen bereid krijgen om mee te werken. Um, en je krijgt ook lang niet zo, zulke mooie verhalen uh, te horen. Zijn we zijn het natuurlijk helemaal met je eens dat audio beste werkt. Ja. Uh, net horen we die caféhoudster. Werkt het café daar een beetje als een buurthuis? Ja, voor, voor sommige, voor, voor een deel van de mensen wel. En voor heel veel, je hebt er, uh, nou ja, je hebt er nog een ijsvereniging, je hebt er een biljartvereniging, je hebt er. Uh, het toneel, uh, ja, al die dingen komen daar samen en achter in het zaaltje gebeurt, gebeurt er dan veel. En uh, ja, aan de toog, uh, vooral op zaterdag, is het daar, uh, is daar gezellig. En, uh... Aflevering 5. Er staan nu negen online hè, van de 128, nou, maar dan min, min hoeveel? Of zijn het echt 128 geworden? 128. zijn er 128 128. geworden, ja. Uh, aflevering 5. Twee mannen horen we praten die besloten om naar het Friese dorp te verhuizen. Uh, wil je wat vertellen of gaan we eerst luisteren? Ja, luister maar. Ja, of de eerste, van de eerste avonden hebben wij bij, overal een dat briefje in de bus gedaan. Kwam, hebben we hebben overal een briefje in de bus gedaan van wie we waren... wat we hier gingen doen met de dieren... en wat we hier eigenlijk verwachten... en of mensen ons vooral wilden aanspreken in het Vries. En dat, en dat uh, we nog wel een fratsen zouden kunnen ja. hebben... en dat we die graag zouden willen afleren. <lacht> <lacht> nou, die doen wel hun best. Die en... doen hun best, maar die snappen ook wel heel goed wat je... Um, nou, wat je moet doen om in zo'n kleine gemeenschap... Uh, ja, je, je moet meedoen. Je ja. kan, uh, ik heb het ook wel eens eerder gezegd... je kan uh, best in je blote kont achter de heg gaan zitten... maar uh, daar kan je niet blijven zitten. Je moet op een zeker moment moet je onderdeel zijn van die... Een gemeenschap en zij zeggen later in het item zeggen ze ook van uh, ja als er als er uh, dorpsfeest is dan helpen we wel met uh, het, het versieren van de palen en dat opzetten met elkaar maar je vindt ons niet in de uh, in de feesttent nou ja dat dat dat geeft wel aan ze snappen dat ze uh, ja, dat, ze, dat, dat, de, ja dat, dat, dat je echt moeite moet doen. En dat, en, gaat, dat gaat niet makkelijk, toch? Bij dat soort kleine communities. Dat, dat, dat kan ook wel eens verkeerd uitpakken, denk ik, bij mensen die daar naartoe verhuizen. Nou ja, we hebben het over het algemeen mensen gezien die, die zich heel bewust zijn van hun plek, uh, die, ze, die ze daar kopen, innemen en uh, hoe ze daarvan genieten. En dat, dat gaat gepaard met, met, met vrijheid die ze uh, daar vinden. Want ja, er is zoveel ruimte. Uh, uh, in en om het huis en in het buitengebied. Uh, maar dat gaat ook gepaard met enige sociale controle. En uh, ja. ja, toch ook. Uh, maar, maar mensen doen ook graag mee. Je hebt er een, je hebt er een heel groot survival-evenement. survival, uh, survival evenement, uh, waar twee keer 900, nou ja, 900 kinderen, 900 volwassenen aan meedoen. Uh, bijna 300 vrijwilligers maken dat mogelijk. Uh, op een begroting van 15.000 euro uh, gebeurt dat. Ja. Iedereen draagt bij. En dat, ja, ik vind, dat, dat vind ik echt geweldig. Dat, ja. dat... Zo meteen uh, een fragment uit, af, uit aflevering 8. Uh, een wat oudere man die het liefst uh, gewoon nooit meer weggaat daar. Uh, als jij hier als zo'n serie begint... Hè, uh, dan heb je een bepaald beeld... Uh, kan ik me voorstellen, of, be, of misschien ben je er ook volledig blanco ingegaan... dat kan ik me ook nog uh, iets bij voorstellen. Maar van al die opnames die je dan nu hebt gehoord... is er dan één, één uit die, die, die jou is bijgebleven... die een specifieke herinnering bij je oproept? Nou ja, we hebben iedereen het, het gelijkheidsbeginsel... dat we iedereen wilden laten horen. Dat maakt ook wel dat uiteindelijk iedereen me in zekere zin even lief is. Uh, ja, dat is en, heel mooi gezegd. En dat maar is er zijn altijd een paar die eruit springen natuurlijk. zijn, uh, luister vooral morgen. Uh, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Maar ook... Het verhaal van deze man, Joodse man, die uh, nou, op meer dan, volgens mij zegt hij 34 plekken, maar het kan meer zijn, in de wereld heeft gewoond. en daar uiteindelijk uh, een thuis vindt in dat dorp. Ja, dat vind ik mooi. Of nee, dat is, niet, dat is niet dit verhaal wat we zo gaan horen. Um, maar dat is mooi. Uh, het verhaal wat we zo gaan horen, zo'n. Man die, die uh, houdt van avonturen en uh, vertelt over uh, uh, uh, vluchten voor, uh, voor beren in, uh, in de Rocky Mountains. Precies. Maar die wel het veilige, prettige, comfortabele thuis. Uh, ja, dat hij daar wil sterven en dat, dat hij uh, dat vertelt, hij mooi. En dat staat dan weer: uh, vandaag hebben we een item van, van puberjeugd. die zeggen: Ja, we willen wel wat van de wereld zien. En vervolgens gaat het over het hokje achter hun huis waar ze samen met hun vrienden uh, biertjes drinken. Ja. Dat is hun avontuur, of tenminste, voor nu is dat... Ja, ja. ik vind die tegenstellingen heel ja. erg gaar. Even luisteren naar uh, ja. die man die dus het diefst niet weggaat uit het ja. dorp. Ik ben nou niet jong, ik ben 80 Maar ik, ik hoop nog ouder te worden. Tenminste, als ik een goede gezondheid blijf genieten. Als ik geen goede gezondheid heb, dan mag het meteen afgelopen zijn. Uh, ik, ik zie er als een berg tegenop naar een verzorgingshuis... of iets van die naar te gaan. Nee, ik wil hier blijven wonen, zolang als het kan... En als het niet meer kan, ja, dan moet er maar een pilletje komen. Ja, mooi gezegd. Zo meteen zullen we de website geven waar alle afleveringen op, op terechtkomen. Maar ik voel me af, dit is natuurlijk een, een, een geniaal idee. Het pakt geweldig uit. Alle afleveringen zijn echte pareltjes om, om terug te luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat het hierbij blijft. Ik neem niet aan dat je Amsterdam gaat nemen... want dan ben je, dan ben je nog even bezig of je moet een heel groot team hebben... en een, een zware website. Maar de, de andere kleine... Community nou ja, ergens in Nederland? Het, het, het concept wat uh, is ontstaan werkt heel goed, blijkt nu. En ja, ik heb er met zoveel plezier aan gewerkt. Dus dat ik. Ik wil heel graag een, een, een nieuwe, andere gemeenschap. zou ik graag op eenzelfde manier uh, de tijd voor willen nemen. Want dat is wel de, de, kwali de kwaliteit van dit project. Staat of valt ook met. Het vertrekpunt dat we echt alle tijd voor mensen hebben. Je hoort twee, drie minuten, maar daar zitten twee, drie uur gesprek achter. En soms zijn we wel twee, drie keer terug geweest. Ja, dat hoor je uh, tussen de regels doordenk wel terug. Uh, maar goed, dat, dat, ja, dat wil ik wel weer doen. En of dat nou in een uh, gevangenis is, of in een, uh, een flat in de Bijlmer... of uh, een asielzoekerscentrum, ik, ik, ik ja, kijk er wel naar uit... om een nieuwe gemeenschap te uh, op deze manier te bevragen. Ja. Hier is nog even deze. Waar is het allemaal te beluisteren? Wat is de website? www.iependwarp.eu Zo. Nou, ja. De mensen die het verstaan. die kunnen. Het en verstaan, anders het op jullie doen. website ook. <lacht> <lacht> <lacht> radio ja. Zullen we ook neerzetten. Iependwarp. Dus het is dus Iepen. Gewoon i e -E -E En een dorp met een aarde tussen. d o a r Nou, gefeliciteerd met dit project. Uh, morgen gaat de tiende erop. Dus nog uh, 118 erna uh, te gaan. Ja. Dank wel. Gefeliciteerd. NPO Radio 1. Het is precies half tien. Tijd voor het NOS Nieuws met Christian Bonenpakker. De VN-veiligheidsraad overlegt over een wapenstilstand... in de Syrische regio Oost-Ghouta. Het initiatief komt van Zweden en Kuwait. Bij de strijd om Oost-Ghouta zijn de afgelopen dagen 400 doden gevallen. VN-secretaris-generaal Guterres noemde de situatie eerder de hel op aarde. Ongeveer 100 Nigeriaanse schoolmeisjes die maandag werden ontvoerd door terreurgroep Boko Haram zijn nog altijd vermist. Gisteren melden lokale autoriteiten nog dat het leger 76 meisjes in veiligheid had gebracht, maar dat blijkt niet te kloppen. Door voedseltekorten in Venezuela zijn veel mensen daar kilo's afgevallen. Twee derde van de bevolking is vorig jaar gemiddeld 11 kilo lichter geworden, blijkt uit een onderzoek van Venezolaanse universiteiten. Door gebrek aan verse producten krijgen veel Venezolanen te weinig eiwitten en vitamines binnen. Ze eten vooral nog rijst, maisbloemen en pasta. En een meisje van vier uit Waddingsveen wordt niet uitgezet naar Liberia. De IND had bepaald dat ze uitgezet moest worden. Omdat ze illegaal bij haar overgrootmoeder in Waddingsveen woont. RTL Nieuws meldt nu dat het meisje toch een verblijfsvergunning heeft gekregen. Langs de lijn en omstreken. Nog anderhalf uur te gaan langs de lijn en omstreken... naast verhalen zoals het zojuist over die documentaire ging... waarvan al die 128 afleveringen te zien komen op het internet. Eh, gevolg natuurlijk ook voetbal, want er wordt ontzettend veel gespeeld... in de Europa League. Zes wedstrijden zijn er bezig, negen zijn er al gespeeld de uh, Richard van der Maanden die heeft uh, ogen als een spin, die volgt ze allemaal en uh, doet verslag. Richard, goedenavond. Goedenavond. Ja, grote kans nu voor Atalanta Bergamo. Net gemist van dichtbij na. Bijna een half uurtje in die wedstrijd tegen Dortmund. Het is uh, spannend daar, want de Italianen zijn op voorsprong gekomen. Een minuut of tien geleden, een goal van uh, de Braziliaan Rafael Toloi Burki, de keeper van Borussia Dortmund, zat helemaal mis bij een corner en Toloi kon van dichtbij binnengeschieten en dat betekent bij deze stand 1-0 als het zo zou blijven. Dat Atalanta Bergamo met dus de Nederlanders de Roon, Hatenboer en Goossens op de bank Dortmund uitschakelen en doorgaan naar de laatste 16. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. De grootste sensatie op dit moment speelt zich af in Londen. Daar speelt Arsenal tegen Östersund, een kleine club uit Zweden. En Arsenal won die wedstrijd in Zweden, de heenwedstrijd al met 3-0... maar staat nu op eigen veld, ja dat is echt verrassend, achter met 2-0. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Milan staat wel voor met 1-0. Atletiek tegen Spartak Moskou met Quincy Promes nog 0-0. De Russen die moeten daar nog wel even aan de bak... want Atletiek won de thuiswedstrijd met 3-1... Ja, en over de Russen gesproken. locomotief Moskou, dat uh, ging al wel door ten koste van Nice en Zenit Sint-Petersburg ook. 3-0 winst op Celtic. Ik schaarde zojuist ook uh, Kiev even bij de Russen. Die gaan ook door, maar Kiev, dat is natuurlijk de hoofdstad van uh, Oekraïne. Dus uh, dat is eventjes bij deze recht gezet. Maar Kiev schakelde AEK Athene uit... Maar de grootste sensatie dus speelt zich af in Londen. Want daar staat het kleine Östersunds uit Zweden. Voor het eerst zijn ze aanwezig in de knock-outfase. Een Zweedse club van de Europa League. En misschien, misschien, misschien gaan ze het Arsenal nog wel veel moeilijker maken. Half uurtje gespeeld op zes velden. En dit zijn tot nu toe de tussenstanden. Want bij alle andere wedstrijden is het nog 0-0. Ja, de afgelopen twee weken hebben we heel veel wintervertellingen gehoord. Olympische wintervertellingen uh, van deze Spelen door Frank Heijnen. Vandaag de laatste. Een snowboarder in hogere sferen. De Olympische Heijnen. Ross Rebacliatti. Die wil nog wel eens risico's nemen. Wie naar www.rossesgold.com surft belandt in een soort online walhalla voor blowers die weleens wat anders willen. In Ross's Gold kun je meer soorten hars vinden dan je wist dat er bestonden. En elk brokje ligt in een witte, klinische omgeving. De winkel houdt het midden tussen een koffieshop met een vloer... die je bij iedere stap aan de planken vastzuigt... en zo'n klinische ruimte waar je iPads kunt kopen. Of je kies kunt laten trekken. Wacht, de oprichter en eigenaar legt het zelf even uit. Ross's Gold is... Poised to be one of the major distributors of medical cannabis in Canada through an online service whereby your product could be delivered to your medicine within one day anywhere in Canada. Canadese, 26 years. Precies 20 jaar geleden werden de winterspelen voor het eerst opengesteld voor snowboarders. Dus kijken of hij die tijd van Kestenholz kan verbeteren. Tot nu toe wel. In Nagano ging de eerste gouden medaille naar een jongen met een Italiaanse naam uit een Canadees dorp. My name is Ross Briati en I'm the 1998 gold medalist for Giant Slalom and Snowboarding. En het goud voor Rabagliatti. Eén dag later was hij zijn medaille al kwijt. Bij een dopingtest werd vastgesteld dat Ross een THC-gehalte in zijn bloed had van 17,8 nanogram per milliliter. Ongeveer de hoeveelheid die je in je bloed hebt nadat je naar een Bob Marley CD hebt geluisterd. De athlete, Rebeliati Ross, member of the Canadian delegation, is disqualified and excluded from the 18th Olympic Winter Games. Conclusie: Rebeliati had kortom gebloot terwijl dat niet mocht. 32 uur lang was Ross Rebeliati geen Olympisch kampioen. Hij werd naar een Japans politiebureau gebracht en daar ondervraagd. Het waren verwarrende tijden, ook voor oma Rubellati, die in de war raakte toen iedereen het steeds maar over positief had. Ross' THC-gehalte was te laag om dat allemaal relaxed te ondergaan. Maar na die 32 uur kwam er witte rook uit Lausanne. Wat bleek? Ze waren bij het IOC vergeten Marihuana op de dopinglijst te zetten. De Canadese snowboarder Ross Ribolyati mag zijn gouden medaille houden. There was no legal basis for such a decision. So, uh, the athlete, uh, will keep his medal. Na die spelen mocht Ross Ribolyati in elke studio komen uitleggen dat hij lang voor Nagano om het blauw was opgehouden. En die nanogrammetjes, ja, die moesten tijdens een feestje in zijn bloed zijn gewaaid. Na zijn sportieve loopbaan liet Rubiatti eerst fijn wat zorgvuldig gespaard snowboardgeld verdampen in de huizenbubbel, om vervolgens terug te keren naar zijn oude liefde. Ross pafte er sinds het eind van zijn carrière als stevig op los, en in 2013, het jaar dat marihuana alsnog op de antidopinglijst belandde, begon hij Ross's Gold. Medische cannabis. En medisch moet je zo breed mogelijk interpreteren. Your body is made for cannabinoids. That might be a controversial thing to say, but It's the truth. Wie bij Ross een brokje hars komt uitzoeken... kan kiezen tussen goud, zilver of brons. En er is private reserve. Een soort limited edition stuff. Geteeld door de opperstoner zelf. Het is times for me. voor mij. Het is een beetje got ik in snowboarding Before we were allowed to snowboarden... en toen just blew up, and then went naar de olympics... en nu het lijkt whole dat de hele doing cultuur hetzelfde doet. De planning van Canada's premier Trudeau... is om marihuana vanaf juli helemaal te legaliseren... Die dag zal Rosso Roliatty voor de tweede keer goud winnen. Dit keer niet ondanks het spul, maar dankzij. Mooi verhaal. Het waren allemaal mooie verhalen van Frank Heijnen. De bekerwedstrijd tussen Willem II en Roda JC wordt niet overgespeeld. Dat heeft de rechter besloten. Roda spannen een kort geding aan... omdat tijdens Willem II tegen Roda JC een doelpunt van Roda werd afgekeurd... na overleg met de videoscheidsrechter... Volgens de ploeg uit Kerkrade was die ingreep van de videoscheids onrechtmatig. Uiteindelijk won Willem 2 na strafschoppen. Joep Schreuder, goedenavond. goedenavond. Waarom uh, ging de rechter niet mee in het verzoek om de wedstrijd over te spelen? Omdat de scheidsrechter bepaalt. Uh, dat liet de rechter weten. Hij stelde, de scheidsrechter beslist of al dan niet iets terecht is... en al dan niet met een videoreferee. Ja, dat doet dan niet zo ter zake. De scheidsrechter bepaalt. Dat bleek vanmiddag in Utrecht. En dat bleek overigens ook vanavond hier bij een zaak over Lozano. Hm, ja, daarover later meer. Laten we ons eerst even focussen op, uh, uh, op dit conflict. Het ging volgens mij ook niet om de hele wedstrijd... maar om de laatste acht minuten hè, die overgespeeld moesten worden. Dacht ik toch niet? Zeker, daar ja. ging het om. Hè? Ja. ja. Uh, naast het overspelen van die acht minuten uh, eiste RODA ook uh, geld. Vanwege misgelopen inkomsten. Die krijgen ze nu niet. Uh, Wim Collaert, algemeen directeur van RODA. Die uh, reageert kort na de rechtszaak. Ik denk dat bij alle juridische zaken die er spelen. is er altijd een winnaar en een verliezer. En dan staat altijd geld. meestal geld op het spel. En dan moeten we ons neerleggen bij de schetsrechtelijke beslissing. Ja, en dan weet je dat je, uh, de gederfde inkomsten voor ons inderdaad. gewoon vijf, vijf, vier ton zijn. Ja, nou ja, goed. Scheid zegt beslist, dus die zaak is eigenlijk heel helder. Hè? Daar is nu een besluit over genomen. Is dat nu al klaar? Ja, dat is volgens, volgens ons is dat klaar. Aan de andere kant valt er wel wat voor te zeggen... Oh, dat Roda dit geprobeerd heeft... Toen ik twee weken geleden Collard sprak... toen sprak hij ook wel dat het een beetje een grijs gebied is. Dus ze hebben ook de FIFA ingeschakeld. En daar de scheidsrechtercommissie om te kijken, Robert... van ja, hoe, hoe zit dat nou precies? Hè? Het is ook een beetje een nieuwe fase... dus wordt ook zo'n rechtszaak gebruikt om de, om de richtlijnen aan te scherpen. Ja. Goed, dan, uh, je vertelde het al, uh, um, uh, je was in Zeist, er was ook nog een andere zaak aan de gang. Erwin Lozano, heel andere zaak, PSV, kreeg rood tegen Herenveen wegens een, een slaande beweging, wel of niet. Werd voor drie wedstrijden geschorst, um, maar daar zijn ze dus in Eindhoven niet mee eens. Was Lozano erbij eigenlijk vanavond? Ach ja, hij was erbij, hij had ook een vertaler bij, hij keek zo om zich heen. Waar ben ik hier in Zeist? Waarom is het zo koud? Wat doe ik hier? <lacht> wel goed hoor, goed bedoel. Maar goed, hij liet natuurlijk jurist Vossen en ook Marcel Brands praten. Die zijn het natuurlijk niet eens. Uh, het gaat natuurlijk allemaal om losrukken of duwen of slaan. werd uh, de Scheids zag het niet goed, zegt PSV. vloot trouwens toch een slechte wedstrijd. Was een beetje vreemd argument. En uh, heel opmerkelijk, Robert, en naar mijn idee onverstandig. Uh, PSV begon ook over de willekeur. Natuurlijk over Huntelaar, op zondag in een soortgelijke actie niet bestraft. Waarom Lozano wel? Huntelaar niet. Dat werd er door de verdediging van PSV bijgehaald. Uh, Marcel Brands wilde ook nog even het woord... en zei dat hij deskundig had gesproken... op het gebied van, uh, van uh, fluiten, van arbitrage, van videoreferee. En van de vier deskundigen die hij had gesproken... waren er drie het met hem eens dat het geen rood was. Maar goed, de aanklager, aanklager bleef erbij. En die stelde zelfs de eis bij... Na vier wedstrijden, onvoorwaardelijk voor Heerling Lozano. Ja, nu is het wel te begrijpen, die rechtszaak. Hè, bij Roda stond er vier ton op het spel. Voor PSV staat natuurlijk die topper bij Feyenoord op het programma zondag. Met of zonder Lozano dus. Ja, bij Vrijspraak morgen, dan mag hij meedoen. En anders eh, bij 1, 2, 3, 4 wedstrijden schorting... dan kan PSV in beroep, maar dat wordt dan over het weekend heen getild. Het is niet anders. Wanneer ja. is duidelijk of Lozano mee mag doen of niet? Morgen, tien uur, allemaal voor de radio. <laughs> Oké, okay. doen we Joep, dankjewel. Dankjewel. Zometeen nog een repo over uh, ADO tegen Ajax. Desondags wordt hij gespeeld. Nu eerst Wham en The Edge of Heaven. <tied> And the edge of heaven. In de eredivisie gaat ado zondag op bezoek bij Ajax. Voor Ricardo Kiesna een wedstrijd met een verhaal. In het duel in Den Haag in september schudden de aanvallers een kruisband af. Vijf maanden later zit hij midden in zijn revalidatie. Kiesna is in goede handen, want hij wordt bij ado begeleid door John Nieuwenburg. De oudspeler van Ajax en Sparta is ervaringsdeskundige als het om knieletsel gaat. Een verslag van Corneel Hendricks. Oké, korte kruispas, elke pion draaien. Dus juist het klein. Je draait we ook op Hoe gaat het met je? Ja, weer blij, weer lekker buiten bezig op het veld. En uh, ja, dan gaat het wel beter. Ja. Hoe lang al buiten? Uh, nu een maand bezig, een maandje onderweg. En uh, ja, steeds meer. Is dat een beetje zoals je had verwacht? Een beetje volgens schema? Nou, ik moet wel zeggen, we hadden het er to toevallig van de week over. Echt een, uh, een vaste datum dat ik terug wil zijn. We hebben het een beetje uitgehaald. We moeten gewoon goed terugkomen. En uh, ja, waar we nu staan, ja, eigenlijk wel volgens verwachting, volgens protocol. Dus dat gaat wel goed, ja. Kies na. En neer is, en dan grijpt die aanvaller naar zijn knie. Op geel, dribbel door naar blauw, maar blauw pak je nog een keer op. Steek in het oh. hoog, je Lichaam rechtop, armen doen mee. Hier dribbel je even door, en bij blauw pak je nog een keer op. Je bent altijd zo optimistisch, zo positief, althans zo kom je in elk geval over. Voel je dat ook van binnen? Uh, nou, in het begin, natuurlijk niet. In het begin zit je nog een beetje in de teleurstelling, en dan moet je. Je probeerde zo snel mogelijk overheen te zetten. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb het misschien in het begin een beetje onderschat... hoe zwaar de operatie me zo viel tijd. Maar uh, ja, nu zit ik wel op een punt dat ik wel echt blij ben dat ik weer bezig ben. En zeker nu weer buiten bezig zijn, is het weer echt een plezier terug aan het komen. En hoe zwaar viel dat dan? Ja, het was wel echt pittig. Ik had het niet verwacht. Ik had echt, um, omdat ik natuurlijk eerdere bestuurders heb gehad... dacht ik dat ik me daar een beetje aan uh, vast kon houden. Maar dit was wel even wat anders. Gewonder in Kruis. Grote kruispas. Midden even draaien. Hoe doet hij het, uh, John? Ja, ja goed. En nu wat hij zei, een maandje op het veld, en, uh, ja, dan begin je met heel rustig uh, wat wandelen, wel een klein beetje loopscholing. En, ja, we zijn nu al bezig met uh, trappen en uh, draaimomenten. Dus uh, dat gaat uh, hartstikke goed. Krijg je wel eens flashbacks als je zo met kiesnaai hier op het veld staat? Ja, nou ja ook zo, sowieso toen het gebeurde bij hem, dan, uh, ja, dan ook, uh, heb ik het ook echt moeilijk. Dan, uh, wat echt voel je pijn wel. in mijn hart. Ja, gewoon emotioneel ook. Ik ja, weet precies hoe het voelt. Ik zou tegen hem, dan zie ik hem zitten in de kleedkamer. Ja, dan weet je gewoon dat je een tijdje eruit bent. Ja, dat uh, gaat me ook aan het hart. En dan ziet Van den Bussen dat Nieuwenburg toe is aan verzorging. De Ouds Ajax ziet, verstapt zich. En die kans is op dit veld ook tamelijk groot. Ja, nou, ik heb een uh, aantal problemen gehad met, met, met mijn knieën. Kruisbanden links en rechts gescheurd. Een paar keer. Maar ook achter elkaar, dus dat was uh, een zware periode. Ik had toen bij IJs uh, vijf jaar contract waarvan ik drie jaar geblesseerd was. Dus dat, uh, ja, dat is wel lang. Daarna wel teruggekomen, maar niet meer op het allerhoogste niveau. Maar wel dankbaar dat ik nog uh, een aantal jaar uh, prof heb kunnen zijn. Maar veel te vroeg gestopt toch op het hoogste niveau om die reden? Uh, ja, ja. Niet de stap kunnen maken, ook uh, uh, fysiek. Ja, je moet ook kunnen, alles kunnen trainen en alles kunnen doen. Uh, op een gegeven moment, ja, als je toch last blijft houden, dan wordt het lastig. Ja, gaat hij weer. Hetzelfde. Ja. Oké, okay, wandel terug. Hij probeert me echt positief te stimuleren, ook buiten de oefeningen om en zo wat we doen. Gewoon even die mindset. Gewoon elke dag even gewoon beseffen waar. Van oké, okay, ben je bent nu weer op het veld bezig. En uh, oké, okay, we laten dat nu achter ons wat we hebben gehad. Dus ja, dat is heel fijn om zo iemand buiten te hebben dan. Nou ja. Ja, nou, dat is een beetje waar ik, uh, hoe ik uh, erin zat, dat ik heel erg gefocust was ook... Hè, in mijn revidatie zelf, maar ook als ik thuis was, de hele tijd voelen en doen. Dus ja, dat, dat zeg ik wel eens tegen hem, dat moet je eigenlijk niet doen. Dus je moet ook gewoon doorgaan met leven. Dus je moet hier uh, je best doen en gefocust zijn. En als je dan thuis bent en je bent lekker met je gezin... dan moet je dat even van je af Probeer proberen in ieder geval. Je haakt altijd je knie aan, hè, toch? Thuis, ja, je haakt het de voelen, auto, je zit vocht te kijken en, en weet je... Dan, maar je maakt jezelf gek. En nou, dat probeer ik hem nu mee te geven, weet je... Ook daar een beetje afstand probeert, probeert van te nemen. In diezelfde kiesnaam was in Italië in twee jaar tijd 23 wedstrijden en niet bij door blessures. Dus dan weet je dat het lichaam niet helemaal betrouwbaar is. Voor mij is het gewoon belangrijk dat mijn knie nu goed wordt. En dat ik gewoon weer vrij uit kan voetballen. En uh, ja, dat is wat Sean zegt. Ik vind het ook mooi hoe hij erin staat. Want hij heeft natuurlijk die blessures gehad. en uh, Je moet het ook op een bepaald moment gaan accepteren. Oké, okay, je hebt het gehad. Dus het enige wat je ermee kan doen is gewoon alles vergeven om zo goed mogelijk terug te komen. En nou, dan kijken we vanaf daaruit waar we verder. Ben je wel eens bang dat het loopt bij jou zoals het bij John is gelopen? Nee, nee daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Nee, ik heb wel gewoon uh, het vertrouwen erin dat het 100% goed komt, joh. Ja. We maken nog twee series van die, ja? Lichaam rechtop. Aan de goede kant gaat het dus weer op met Ricardo Kiesna. Verslag van Coné Hendricks. En dan gaan we naar Eindhoven. Daar is vandaag op de Vonders Hogeschool... de nieuwe opleiding tot werkgelukdeskundige. Werkgelukdeskundige. Van start gegaan. Verslaggever Reinhard Meijer was bij de kick-off... verzorgd Wilson, directeur van de afdeling HRM en psychologie. Ik ben heel blij dat we vandaag straks beginnen met de opleiding Werkgeluk. Met dat thema zijn we eigenlijk al vanaf 2013 bezig met onze studenten. En we hebben de ambitie uitgesproken om dat thema landelijke bekendheid te geven. Wordt het een feestelijke opening? Mensen zullen zich aan elkaar voorstellen, er zullen verwachtingen worden uitgesproken. Champagne, ballonnen? Nou, dat <lacht> op dit moment nog niet. Veel succes. Dank u wel. Mooie dag, hè? Ja, dank u. Als het al mogelijk zou zijn dat je van geld gelukkig zou kunnen worden... Dan geldt dat in ieder geval niet voor de generatie studenten die wij in huis hebben. Eenvoudigweg omdat er geen geld is. Mijn naam is Inge van der Putten. Ik ben docent loopbaantheorie bij de Fontes Hogeschool HRM en Psychologie. En sinds 2014 heel actief betrokken bij het onderwerp werkgeluk. Onze opleiding heet de opleiding tot werkgelukdeskundige. En wij wilden graag concreet uh, instrumenten aanbieden, tools aanbieden aan de markt. om in te zetten rondom dit thema. En dat betekent dat je van andere zaken gelukkig zou moeten worden? En dat niet in je werksituatie voor maar we zeggen 15, 20 jaar, maar 45 jaar lang. Dit is echt absoluut uniek, ja, zeker. 25 mensen in de klas. De opleiding zat ook binnen een mum van tijd helemaal vol. Het leefde enorm. Iedereen weet, we moeten allemaal lang doorwerken tot ons 70ste. En dat kun je maar beter op een gelukkige manier doen. Hou je het langer vol, je bent productiever en je staat ochtends fluitend op. En het is onze overtuiging dat dat alleen maar gaat lukken... als je bezig bent met zaken die... Je in je kracht zet. En dat is het verschil tussen competentiegericht werken en talentgericht werken. Ik denk dat het echt iets is van deze tijd. Jonge mensen uh, willen niet alleen maar meer voor een salaris komen werken. Ze willen zich ontwikkelen. Ze willen aandacht van hun leidinggevende. Ze willen ingezet worden op hun talenten. Maar in het begin was een beetje de houding... Geluk is eigenlijk gelul met elkaar. Dat is niet verricht op het beroepsveld. Gelukkig zijn, dat doe je maar lekker thuis, niet op de werkvloer. Dat uh, was inderdaad ook altijd zo. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat mensen die gelukkig zijn in hun werk. en gelukkig zijn in hun leven. productiever zijn en minder verzuimen. Dus er is voor werkgevers uh, alles bij uh, gebaat om daarin te investeren. Kijk om u heen, een volle klas. Volgens volgende glas, dat, dat, geeft, dat geeft aan dat het leeft. De opleiding is bestemd voor mensen die als bijvoorbeeld HRM'er... of als manager in een bedrijf aan het werk zijn. Maar kan ook heel goed gevolgd worden door coaches, door trainers. En die uh, instrumenten rondom werkgeluk zouden willen inzetten in hun praktijk. Je kunt daarna in organisaties uh, analyseren waar de behoefte aan werkgeluk ligt... En ik ben blij dat we vandaag ja, laten we zeggen, ook de stap naar buiten als het ware kunnen doen. We zijn natuurlijk heel erg blij met jullie aanwezigheid... maar ook aanwezigheid van de pers. En het is de missie om van gelukkig werken de norm te maken. En dus hoe meer aandacht daarvoor, hoe beter. Goed idee, hè? Nou, ja, best ja, wel. Is goed in, Straks is Reinoud bij de allereerste les... en spreekt hij de studenten die in twaalf dagdelen worden opgeleid... tot werkgeluk. Deskundig. Nou, even kijken of het overal al rust is in de Europa League bij de zes wedstrijden. Richard van der Maden. Ja, en ook overal gescoord in de zes wedstrijden die uh, op dit moment bezig zijn. Het gaat goed uh, met uh, de Nederlanders vanavond in de Europa League. Want Depay ging al door met Lyon. Bas Dost met Sporting Lissabon. Stefan de Vrij met Lazio Roma. En nu vanavond om negen uur begon Atlanta tegen Dortmund. Daar is het halverwege 1-0 met Martin Droon en Hans Hatenboer in de basis. Ook dus twee Nederlanders. Martin Droon speelt overigens een matige eerste helft. Ging al een aantal keren in de fout. Verdedigde bijvoorbeeld binnendoor. Dat is altijd heel erg riskant. Bijna een goal van Götze namens Dortmund. Dat in de laatste twintig minuten van de eerste helft wel veel beter is. Won de thuiswedstrijd met 3-2. Maar de Italianen staan dus nu voor en bij deze uitslag. Als dat na 90 minuten zo zou zijn. 1-0 door een goal van Toloi. Dan gaat en dat is toch een verrassing. De nummer 8 uit de Serie A. Dan zou Atalanta doorgaan. Arsenal Österzoend. Ik zei daar net al iets over. 0-2 bij rust voor de ploeg uit Zweden in Londen. Arsenal zet nu wel aan. Heeft al een behoorlijk aantal kansen gekregen. Twee goals van de Zweden binnen 70 seconden. Dat gaat nog een hele spannende tweede helft worden. En zojuist op slag van rust. Spartak Moskou op 1-0 komen tegen Atletiek de Bilbao. Dankjewel, Richard. De prestaties van Sven Kramer en consorten bij de ploegachtervolging zijn veel besproken. Dat geldt ook voor hun huldiging in het Hollandhaus. De bronzen medaillewinnaar gooiden een plakate publiek in en daarbij raakten toeschouwers gewond. Kramer komt een dag later terug op het incident. Nou, het is een uh, ongelukkig uh, samenloop van omstandigheden. En, uh, ja, het spijt ons natuurlijk heel erg. Er uh, is nergens natuurlijk opzet in het spel. Maar ja, het feit is wel dat het gebeurd is. En, uh, dat had niet mogen gebeuren. Hoe kwam dat eigenlijk? Want ik hoor, het was nogal rumoerig in de zaal. En jullie hadden zoiets van, wat doen we hier eigenlijk nog zo lang? En dat houdt maar op. En dat er toen wat ja, ja. baldadigheid bij kwam. Dat, dat, wat jij zegt van, wat doen we hier nog eigenlijk? Dat klopt zeker niet. En natuurlijk uh, uh, was er veel onrust. Maar weet je, wij uh, willen gewoon een beetje daar, uh, die, die medaille gewoon leuk zichtbaar tonen. En we gooien hem iets te fanatiek in het, uh, in het uh, ja, publiek. Vervolgens wordt hij wel goed opgevangen. maar daarna valt hij naar of, Ja Dat kan gebeuren en mag niet gebeuren is daar heel veel commotion over in Korea blijkbaar, is dat niet een beetje overdreven? Ja, ik, ik ben blij dat jij het zegt, en <lacht> dankjewel. En uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, zijn we bij de slachtoffers geweest. Wat hadden jullie trouwens? Ja, eentje had helemaal niks en die andere had, had een hoofdwond en dat is allemaal prima opgelost. En, uh, ik ben weer hopen dat we het nu af kunnen sluiten en dat we het weer over sport kunnen hebben. Want uh, uiteindelijk ben ik wel gewoon trots op het team en dat is denk ik wel belangrijk. Uh, ja, ja, dat was Sven Kramer, zand erover bij deze. Zometeen komt Rick de Gier langs voor de filmrubriek, vervolgens de Europa League nog. En Edwin Cornelissen was vandaag heel dicht bij Suzanne Schulting. Hij schaatste er nog net niet mee, maar zometeen zijn reportage, want hij maakte alles van nabij mee. Ja, ze dus willen we allemaal wel iets met het succes graag te maken hebben. Ik moet helaas ah, toegeven, dit geval bij... kan ik niet bewijzen, want het zit zometeen in de reportage. Ik moet laatst toegeven, wij hebben er helemaal niks mee te maken. Nee, we hebben er, niet, wil er ook niet in even... Maar oh, We hebben er wel van genoten. Ja, dat wel. Well so de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Susanne Schulting voor negen rondjes vlammen. We zijn begonnen. Alle hoofdpunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. geduid Terug het initiatief genomen door Susanne Schulting. Schulting. Ik had genoten zo ontzettend veel. Ik had genoten dat ik in de Olympische finale stond. Leek het op NPO1 televisie en op NPO Radio 1. altijd Susanne Schulting de Koreaanse dames gaan onderuit en Susanne Schulting pakt het gat. Met elke dag Radio Olympia.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 Abonneer je nu en kijk zondag live naar Feyenoord PSV. Fox Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1.